Hallo, Met wie spreek ik? Herk Hallo, herkent je mijn stem niet eens meer? Oh no! Wat een verrassing. Hoe gaat het met je? Eh, uh, nou, er, er is uh, veel gebeurd. Ik denk dat je het allemaal wel eens een beetje hebt gehoord. Ja, ja, afschuwelijk. Ik wilde je nog schrijven, maar ik. ik en jij, ik heb... wat, wat wat ben jij aan het doen? Nu, <laughs> ik zit te lezen. Jij leest? <laughs> Luister, vannacht zal de eerste mens voet op de maan zetten. Oh, sinds wanneer interesseer jij je voor zulke dingen? Sinds vijf minuten. Max belde en zei dat ik de maanlanding op tv moest gaan bekijken. En dat doe jij dan? Nou, die gebiedende toon viel niet te missen. Maar ik ben blij dat Max geweld heeft... want ik kan ik jou nu vragen of ik bij je langskom mag... zodat wij samen kunnen kijken. Ik uh, weet niet of ik dat wel wil, Onno. Liefste, uh, moet het echt nog duidelijker... Uh, in principe zeg ik toch alleen maar... dat ik je mis en genoeg heb van het buitenspelen... als dat je tenminste nog wat zegt. Zo pakten Onno en Helga... dankzij de maanlanding hun oude relatie weer op. Zodanig naadloos... Dat het soms leek alsof die episode met Ada afkomstig was uit een roman die hij ooit gelezen had en daarna weer weggelegd. Ook de tijd van zijn nauwe vriendschap met Max lag al in het weemoedige licht van de herinnering. Als ze in groot rechteren bij elkaar waren, waren ze nu meestal met z'n vijven. Max, Onno, Sophia, Quinten en Helga.